Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Oho. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bedrijven zijn huiverig geworden om zonnepanelen te plaatsen... omdat de verzekering veel duurder is geworden. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De verzekeraars die hebben de premie verhoogd, soms zelfs verdubbeld... omdat er vorig jaar 23 branden zijn ontstaan... door verkeerd aangebrachte zonnepanelen. Door de premieverhoging is het voor veel bedrijven nu niet meer rendabel... om zelf zonne-energie op te wekken... De verzekeraars willen strengere regels voor het plaatsen van zonnepanelen. Nu mag iedereen dat doen, waardoor het soms niet brandveilig gebeurt. Medewerkers van Tata Steel voeren actie bij drie toegangspoorten van de staalfabriek in IJmuiden. Ze houden mensen tegen en delen flyers uit... met de oproep om morgen naar een bijeenkomst van vakbond FNV te komen. De actie leidt tot files in de omgeving... Bij Tata Steel in Nederland verdwijnen 1600 banen. In heel Europa verdwijnen er in totaal 3000 banen. Er bestaat veel onbegrip over de ontslaggolf... maar tot nu toe waren er geen protesten bij het bedrijf. Bij een vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is een dode gevallen... en zijn meerdere mensen gewond geraakt. De uitbarsting was op White Island... een onbewoond eiland in het noordoosten van Nieuw-Zeeland... dat populair is bij toeristen... Waar waren op dat moment enkele tientallen mensen op het eiland. Een aantal van hen wordt nog vermist. Tot nu toe zijn zeker twintig mensen met helikopters van het vulkanische eiland afgehaald. En de zoektocht is voorlopig gestaakt omdat de situatie op het eiland te gevaarlijk is. En de slechtste slogan dit jaar is van een viswinkel uit Arnhem. Die heeft als leus onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Het is de achtste keer dat het platform slechte slogans de verkiezingen organiseert. Andere kanshebbers dit jaar waren onder meer werken met zinhoud van uitkeringsinstantie UWV. Geen geijkel recycle van een transportbedrijf en nogal fides van een makeladij. Het weer nog stevige buien en het waait dus stevig aan zee, mogelijk stormachtig. Vanmiddag is het tussen de buien door wat vaker droog en ook de zon breekt dan af en toe door. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een bijzonder drukke ochtendspits, onder meer door ongelukken. Want op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat het nu vast tussen Westzaan en knooppunt Zaandam. Daar heb je drie kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht is de rijbaan dicht door een ongeluk bij Huizen. Daar heb je een kwartier vertraging, je kunt er langs via de vluchtstrook. Ook is het druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden-Oost en Hilversum-Noord. Daar heb je een half uur vertraging.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. The show is a little off the beaten track. And it may be unexpected and surprising. So taste it and enjoy. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Goedemorgen, maandag 9 december. Met heel af, ruim twee weken een kerst. 146 dagen tot de Formule 1. En uh, ik ben tot 10 uur bij je. Mijn naam is Walter Sands. Met lekkere oude en nieuwe muziek op deze maandagochtend, 9 december. Goedemorgen, Zandvoort. ZFM, waar het 12 over 8 is. Leuk programma vandaag. We hebben interviews die Jaap Koper gemaakt heeft met Robert Overdijk en Jan Lammers tijdens de perspresentatie vorige week op het circuit Zandvoort. En uh, natuurlijk gewoon lekker veel muziek. Zoals deze van Camilla Cabello en Shawn Mendes. See you, Rita. Afgelopen zomer, grote hit... de nieuwe van de weekend. Nieuwe muziek, oude muziek hier op ZFM, zoals deze bijvoorbeeld van, van David Bowie uit de jaren 80. Leuk om weer een keer te horen. Hier is die, Bowie Modern Love. I know where to go out. I know to stay in. Get things done. What love, David Bowie hier bij ZFM, waar het 7 voor half 9 is. En we gaan door met de Asteroid Galaxy Tour. Golden Age, ook lang niet meer gehoord. Leuk liedje. Goedemorgen, Stansport. Asteroids Galaxy Tour hier bij ZFM, waar we richting de klok van half negen gaan. En uh, dat doen we met Adele. Set fire to rain. Regen valt vandaag mee. Dat was een andere. Zes graden buiten. MUZIEK Set fire to the rain. En ik zei het al, het blijft waarschijnlijk droog vandaag. 6 graden op de officiële ZFM thermometer. En het wordt 9 vandaag. Maar het blijft droog. De wind gaat wel toenemen tot een graand of 6, uh, denk ik. Dat zien we dan alweer. Gaan wij lekker door met David Getta, En zometeen hierna het interview wat Jaap had met Robert Overdijk.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 dag, Robert van Overdijk, om de media een beetje wegwijs te maken wat jullie aan het uitspoken zijn. Uh, ja, want uh, er is wel veel gebeurd. Ja, er is ontzettend veel gebeurd. Uh, ik, ik kan geen twee, drie plekken op het circuit noemen waar we niet aan de slag zijn. Uh, of dat het nu verplaatsen van zand is van de ene naar de andere locatie. Uh, heel veel oude hekken, muren die gesloopt zijn. Nou, we kijken nu de Pitstraat in. Uh, daar staat helemaal niks meer overeind. Uh, de eerste tunnel uh, ligt erin, uh, zag ik. Dus ja, we zijn, we zijn eerste week uh, november begonnen. We zijn nu een maand verder. Ik vind het ongelooflijk hoeveel dat er gebeurd is in de maat. Met wat voor gevoel sta je er dan eigenlijk? Ah, ja, nou, euh, euh, laten we zeggen vermoeid. Ja. Uh, maar ook wel enigszins trots dat we dit überhaupt voor elkaar krijgen. Ik vertelde net ook, het, het evenement is van zo'n ontzettende omvang. Nou, Jij hebt de laatste race nog meegemaakt. Maar is natuurlijk niet meer te vergelijken met een evenement in, in, in, in de huidige tijd te organiseren van deze omvang. Met alles wat erbij komt kijken. Aan veiligheid, aan mobiliteits. Uh, eisen waar we aan moeten voldoen dus we werken denk ik op dit moment met een team van 60, 65 man fulltime aan dit evenement en dat zal de komende maanden nog wel meer gaan worden uh, het is heel veel in een heel korte tijd maar ontzettend gaaf om te zien hoe ver we al zijn na één maand echt flink doorwerken ja, Wordt er nu ook echt dag en nacht gewerkt? Nou niet dag en nacht, uh, sterker nog we werken gewoon maandag tot en met vrijdag hè. dus we, ah, zijn, nou. we, zijn, we, we zijn niet eens in het weekend bezig uh, we lopen keurig voorop uh, uh, op de planning. En de planning is nog steeds dat we ergens in februari de baan weer operationeel gaan krijgen. Dan zal nog niet alles klaar zijn. Dan zullen langs de baan nog een aantal zaken wellicht wat, wat de laatste zaken aangepast moeten worden. Maar uh, nee, qua planning maken we ons op dat vlak geen zorgen. En, ja, Dan is er nog uh, wat bij mij nog wel eens een, een vraagje komt. De term economische spin-off. Economische spin-off, ja, er zijn een paar termen bijgekomen. Hè. Dus uh, de rechter heeft genoemd uh, een evenement van enorm sociaal-cultureel belang, hè. dat is ook een nieuwe. En uh, uh, sociaal-economisch belang. En uh, uh, al die termen geven eigenlijk maar één ding aan: uh, dat dit evenement ertoe doet, uh, dat zie je ook. Hè. Een, Wanneer krijg je nu een zaal met bijna 100 journalisten op een maandagochtend uh, zover om te komen luisteren naar uh, hoe dat de verbouwing ervoor staat. Want verder hadden we eigenlijk geen nieuws. Uh, en ik heb vooral heel veel doodse stilte in de zaal gehoord. Dus volgens mij was iedereen vrij geïmponeerd. En die economische spin-off ja, laat helder zijn dat voor een dorp als Zandvoort... Uh, uh, waar ook, net zoals dit circuit, ook wel uh, her en der een likje verf overheen mag. Geeft dit natuurlijk wel een enorme impuls voor de komende jaren. Ik, daar ben ik echt van overtuigd. Waar zit het hem dan in? Ah, dat zit hem denk ik uh, niet alleen uh, in het weekend van het evenement. Hè, want dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar ik denk dat uh, Zandvoort dadelijk uh, wereldwijd in 450 miljoen huiskamers terechtkomt. Dus dat betekent dat bezoekers... Van over de hele wereld. Zandvoort ook gewoon de rest van het jaar... Uh, uh, uh, ik zeg niet dat ze allemaal gaan komen. Daar is Zandvoort oh. net iets te klein voor. Hè? Maar die zal gewoon echt in het middelpunt van de belangstelling staan. Uh, ik zie een, een vastgoedontwikkeling plaatsvinden hier. Zandvoort heeft er door het Formule 1 evenement... een, een, een permanente treinverbinding gekregen. Vanuit Amsterdam naar Zandvoort. Vier tot zes keer per uur. Dus op alle vlakken wordt dit natuurlijk gewoon een enorme... Uh, upgrade ook voor heel Zandvoort. Dankjewel. Graag gedaan. Landy, hier bij ZFM 20 voor 9 is hier geweest. En uh, daarvoor hoorde je Robert van Overdijk, de directeur van het algemeen, of algemeen directeur van het uh, circuit hier in Zandvoort. En hij is trots op alle werkzaamheden. hebt Koper sprak met hem. En zometeen hebben we ook nog een interview met Jan Lammers en die kan echt niet wachten tot het, uh, zoals hij zelf zal zeggen, asfalt droog is. Want hij wil zijn rondjes draaien op het circuit en kijken of het inderdaad echt zo mooi wordt. Pitstops van 15 seconden heeft hij over, dus dat maakt de race ook spannend. Wij gaan door met de muziek, hier bij ZFM, zoals deze van Queen. No Vomi hier bij ZFM 8 uur 46, precies, 7 graden op de officiële ZFM thermometer. En uh, ja, wij gaan gewoon door met Minogue. Tuurlijk, omdat het kan. min ook hier bij ZFM. En het blijft leuk en die clip daarbij kun je vast nog wel herinneren. 10 minuten is 9 uur en tot die tijd gaan we door met Maan. En Maan is blij. Het is jij en.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 Wereld, of jij en ik tegen elkaar. Het is jij en ik. Lie awake. You'll be okay. You'll be okay. Yours it is a plane train. The bike rides. It's so lit, the fool of mine. Give her heart be strong. Stand tall. You got my heart, I got yours. Yeah, I got yours. alone, whatever comes along, darling heart, you are not alone, don't forget the sprint rule, in the field, never quit, never in time, to think again giving up, you had enough, for I'll be there. To help you up yeah, I help you up Just like the stars are in the dark finding treasure in the park, even where I'm gone This song will always bring you home will Always bring you home along, whatever comes along, darling heart, you are not alone. Jeremiah Hier bij ZRFM, waar het bijna 9 uur is. En Jonathan Jeremiah komt naar Nederland. Die treedt op met Amsterdam Sinfonietta. Hij is uh, in januari is hij in Nederland. En uh, ja, volgens mij wordt het heel erg mooi. Ja, en dan hebben wij hier iemand die de muziek verzorgt op de non-stop. En dat is Kort Draaier. En Kort vertelde vol trots dat hij 400 kerstliedjes in onze computer gezet heeft. En we hebben een database met 400 kerstliedjes. Maar eentje mist daar. En dat is deze. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen Zo met z'n allen om de kerstboom ging Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein en dat het altijd vrede mogen zijn Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen Een vrolijk kerstfeest, Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen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 Een vrolijke kerstfeest, wens ik iedereen. Een vrolijke kerstfeest, wens ik iedereen. En zo is het. Is dat dan nou niet een leuk liedje? Eddie Wally was dat hier bij ZFM. Nog één minuutje en is het negen uur. Na negen uur ben ik terug met weer een kerstplaat. En uh, ja, je moet zelf maar luisteren. Het is een plaat. Die iedereen kent. En je verandert één woord. En het wordt een kerstplaats. September. Earth in the fire. Wordt gewoon december. Die hoor je zo meteen. Na 9 uur. En uh, eerst nog even het nieuws. Reclames. En dan ben ik weer bij je terug. Tot 10 uur. Mijn naam is Walter Sands. Tot straks.